Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. En zo in het NOS Radio 1 journaal. De reddingsmaatschappij moet alle zeilen bijzetten om kitesurvers te redden. En het wordt steeds stiller op het Damrak op de beurs. Daarover zo ook meer. Eerst het NOS Journaal Jan van der Putten. Dit is Radio. Het kabinet moet niet bezuinigen op de politie en het Openbaar Ministerie... maar juist een miljard extra investeren in fraudebestrijding. Dat levert zoveel op dat bezuinigingen overbodig zijn. Dat staat in een voorstel van Politiebond ACP. Het voorstel moet leiden tot een effectievere opsporing... intensiever onderzoek en meer vervolging... van bijvoorbeeld faillissementfraude en fraude met onroerend goed. Volgens hoogleraar fraude Hogenboom van de Universiteit Nijenrode... is er nog veel onopgespoorde fraude... Het bedrijfsleven heeft uh, heel veel uh, niet aangegeven. Dus we hebben te maken met een, uh, een grote hoeveelheid van, uh, van fraude binnen en door het bedrijfsleven, wat nooit in officiële statistieken uh, komt. Het voorstel van de Politiebond krijgt steun van de top van de Nationale Politie en het OM. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen woensdag bij elkaar voor een ingelaste vergadering over de crisis in Egypte. Dat heeft de speciale gezant voor Egypte van de EU gezegd. Correspondent Tijn Sade. Of er dan zal worden gesproken over mogelijke sancties... andere politieke drukmiddelen... vraagt u het woensdag maar aan de, uh, aan de ministers, zei deze gezant. De Europese Unie wil wel constructieve hulp blijven bieden... blijft dus aandringen op een politieke oplossing. Maar ja, daar moesten we het verder nog even mee doen vandaag. Gisteren kondigden EU-kopstukken van Rompuy en Barroso aan... dat de EU zijn relatie met Egypte de komende dagen tegen het licht zou houden. De afgezette president Morsi van Egypte moet langer in de cel blijven. De staatsaanklager heeft bepaald dat hij nog eens 15 dagen moet worden vastgehouden in verband met een nieuwe aanklacht. Dat meldt het persbureau Reuters. Morsi zou hebben deelgenomen aan gewelddadige activiteiten. De afgezette president zit sinds 3 juli vast op een geheime locatie op beschuldiging van moord en spionage. In Spijkenisse maakt de politie jacht op drie jongeren die zijn ontsnapt uit een jeugdinrichting. Het zijn twee jongens van 17 en één van 19. De politie zoekt met honden en een helikopter. De drie zaten in jeugdinrichting de Hartelborgt in Spijkenisse. Het is nog niet duidelijk hoe de jongens konden ontsnappen en waar ze voor vast zaten. Een rechtbank in New York doet op 24 oktober uitspraak in de zaak van de Nederlandse econoom en publicist Helene Mees. Zij werd in juli in New York gearresteerd voor het stalken van de Britse econoom van Nederlandse afkomst Willem Buiter. Mees had een relatie met hem en zou hem daarna meer dan duizend e-mails hebben gestuurd, waaronder ook dreigmails en erotische foto's. De publicisten moesten rechter beloven dat ze geen contact meer zoekt met Buiter of zijn vrouw. De Efteling controleert sinds afgelopen weekend handmatig de veiligheidsbeugels van alle achtbanen. Vorige maand was er in de Verenigde Staten een fataal ongeluk door een loszittende beugel. Een vrouw werd toen uit een achtbaan geslingerd. De beugels in het Amerikaanse attractiepark zijn anders dan die in de Efteling worden gebruikt. En toch heeft de Efteling besloten tot deze extra controle. Er zijn zowel vanuit certificeringsinstanties vanuit de overheid... Vanuit fabrikanten zijn er uiteraard al uh, legio-veiligheidsvoorschriften. We hebben eigen veiligheidsfunctionarissen in dienst die daarboven nog het Efteling veiligheidsniveau bepalen. Dat dus vaak vele malen nog hoger ligt dan uh, hetgeen voorgeschreven is. En als we dat nog verder kunnen aanscherpen, dan zullen we dat uh, zeker niet laten. Het laatste nieuws is dat de gijzeling in het stadhuis van de Duitse stad Ingolstadt voorbij is. De laatste twee gijzelaars zijn vrijgelaten en de gijzelnemer is gearresteerd. Niemand zou gewond zijn geraakt. Zometeen in de uitzending, correspondent Wouter Meijer hierover. En dan nog het weer. In de loop van de avond overal droog. En vannacht is er kans op een mistbank. Morgen zonnige periode en 20 tot 22 graden. De dagen daarna droog en veel zon. Het wordt 22 tot 27 graden. En hoe is het ondertussen op de weg, Kees Kwaks? Alles bij elkaar zo'n 40 kilometer file, maar toch hier en daar wel wat vertraging door ongelukken, pechgeval of ander onheil. De A2 utrecht Den Bosch daar staat 7 kilometer vanaf Culemborg tot knooppunt Deil. Zo'n ongeluk gebeurt bij het knooppunt, twee rijstroken zijn dicht. Ook een aanrijding op de A15 Gorkum-Nijmegen. Tussen Ochten en Dodewaard nu 5 kilometer, daar is de linker rijstrook dicht. Op de N207 vanuit berg Ambachtal van aan de Rijn. De weg is daar in beide richtingen dicht na een ongeluk. Er staat 4 kilometer file. Het verkeer richting Wallingsveen, Boskoop of Alphen kan beter via de A12 rijden. Dan de N210, Rotterdam-Schoonhoven. Daar stond een vrachtauto stil. In beide richtingen bij de Algraabrug maar één rijstok open. Richting Schoonhoven op de N210 voor de Algraabrug 4 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal. Rousella Vijf minuten over zes is het. Het is druk voor de reddingsdienst deze week. Veel kitesurfers moeten worden gered uit de zee. Voel hoe die kite reageert? Nou, er maar een beetje snelheid in te houden. Het altijd van links naar rechts, van links naar rechts. Dan vliegt hij het mooist. Instructies genoeg, maar op het water gaat het toch anders dan gedacht. Daarover zo meer. Eerst Egypte, want te midden van alle tumult daar... komt vandaag een bericht dat de spanning bepaald niet doen zal verminderen. Bericht dat oud-president Mubarak misschien een deze weken vrijkomt. Hij zit al een tijd in voorarrest voor zijn aandeel in de moord... op honderden betogers in 2011. Er zijn ook allerlei corruptiezaken tegen hem aangespannen. Mauritius Wijfels is advocaat voor het Midden-Oosten. Hij heeft als standplaats ook Egypte. Hij is nu hier. Goedenavond. Goedenavond. Wij spraken al vaker over de zaak Mubarak. Uh, ja. Hoe schat u het in, de kans dat u binnenkort vrijkomt? Nou, eigenlijk heel klein. Wat er gebeurt, er lopen een hoop zaken tegen hem, zoals u al vermelde. En het is Egypte niet zo, zoals je zou kunnen verwachten... dat uh, alle zaken tegen het voormalige staatshoofd door één... Hoofdofficier worden gevoerd. Maar de diverse zaken zijn verspreid over de diverse uh, officieren. Dat wordt namelijk bepaald door de locatie, de geografische locatie waarop de aanklacht betrekking heeft. Zo, dus de, de aanklacht die betrekking heeft op het uh, doodschieten van um, demonstranten uh, valt onder een heel andere officier dan bijvoorbeeld de aanklacht waar we het vandaag over hebben. En wat er gebeurt is dat um, een officier in Egypte het recht heeft als een zaak een onderzoek lang loopt en hij eigenlijk aanziet komen dat er niet zo heel veel bewijs is om dan de verdachte uh, voorlopig vrijheid te stellen en dus niet meer in voorarrest te laten zitten. En Dat is één van de officieren op, op al die zaken, die heeft dat blijkbaar besloten ten aanzien van één corruptieverhaal. Maar... Uh, maar zit nog steeds vast voor al die andere zaken. Dus ik, mijn inschatting is, en mijn collega's in Egypte delen die inschatting, en het denken dat ik niet denk dat hij morgen um, ineens um, uh, op de stoep staat. Omdat, uh, omdat al die andere zaken nog lopen en daarvoor is er nog steeds een voorarrest. En als je dan zoveel mensen hebt die, die uh, deelbeslissingen nemen, wie heeft dan ja. uiteindelijk het, het, het laatste oordeel over of hij vrijkomt of niet? Nou, dat, dat, dat zijn ook de diverse rechters die over de diverse zaken zullen oordelen. Dus ook niet één rechter. Dat, uh, dat komt dus ook bij diverse rechtbanken. Terecht. Ja, en, en die zullen uh, die beslissingen moeten nemen. Dus als de ene rechter zegt, nou in deze zaak mag hij op vrije voeten... dan heb je misschien in een, in een ander kantongerecht, of hoe het ook heet in, ja. in Egypte... Ja. een rechter die zegt, maar ho even, hij moet nog hiervoor wel vastzitten. Ja, absoluut. Ja, inderdaad. Dat, uh, dat, uh, dat is heel goed mogelijk. Dus het is dus een beetje een palet aan, uh, aan zaken... Uh, op verschillende plekken, op verschillende gronden. En in die zin is het heel enthousiast uh, van één... Officier om te zeggen, oké, okay, nou, maar het kan ook heel goed zijn. Dan vind ik gewoon puur juridisch gezien. heb ik niet het materiaal bij elkaar na twee jaar. wat je zou verwachten in zo'n zaak. En dus vind ik op grond daarvan. dat ik. Uh, de vrijheid moet stellen. En. Um, alleen dat doet niet af aan het onderzoek in die andere zaken. Dus het, dus het blijft afwachten. Kijk, de advocaat. Uh, Mubarak heeft één advocaat. Die woont toch wel bij mij om de hoek, echt loopafstand. Nou, dat is een man met een groot ego. En uh, die vond het natuurlijk tijd om weer eens goed voor de dag te komen. Dus die heeft geroepen na, hij is binnen 48 uur vrij. Maar um, uh, mijn uh, collega en de en ik zelf zien dat op grond van al die andere zaken die lopen, dus toch nog niet zo zitten. Nee, en is, speelt de politiek hier nog een rol in? Of uh, als Sisi hem juist wel of niet vrij wil hebben? Ja, zou je, zou je denken, uh, vanuit, de, vanuit de juridische hoek in ieder geval uh, is mij bezworen, nee, dat heeft... Uh, niks mee te maken. Dit is gewoon de opvatting van één man, want al die andere officieren, die hebben zich uh, nog helemaal niet over uitgesproken. Weet je, dat is niet een, ge een gecombineerde beslissing van al die mensen, want dan zou je inderdaad kunnen denken van, god, daar moet wat achter zitten. Uh, en tegelijkertijd is het ook zo, um, in uw introductie zei, je van het zou een hoofdstof stof doen opwaaien. Maar eigenlijk is het zo, er is zoveel gebeurd in Egypte, dat Mubarak is echt al verleden tijd. Mensen zijn eigenlijk helemaal niet zo ontzettend meer in hem geïnteresseerd. Er is natuurlijk nu veel meer Morsi en, en vooral ook de hele situatie... naar wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Dus het is niet eens per se meer een onderwerp... dat de gemoederen enorm uh, zal doen verhitten. U denkt niet en dat in... de mensen daar nog voor de straat op zullen nee, gaan? Zeg, nee, nee, nee nou ja, afgezien van dat... Nee. Dus Het is al niet zo heel veilig meer. Uh, het is niet op alle plekken. En, en nee, nee dit, is, dit is eigenlijk niet meer het hoofd onder... In de, in de westerse pers natuurlijk wel. Omdat het ja, choqueert dat die mogelijkheden er zou zijn... dat hij plots zomaar op vrije voeten zou komen. Maar binnen alles wat er gebeurt in Egypte... is, is de grote prioriteit nu om, om het land op orde te krijgen... en naar de toekomst te kijken. En hij wordt echt wel als voltooid verleden tijd gezien. Dus in die zin uh, is het... Misschien ook niet voor de hand liggend dat iemand als Sisi zou besluiten van uh, laat ik mijn, uh, mijn oude collega of mijn oude makkers uh, plezier dat, doen. En ik bedoel, daar, daar zou die, hij, heeft, hij, heeft andere, hij heeft grotere belangen dan dat op dit moment. En dat kan je wel zeggen. De situatie ja. is daar nog uh, altijd zeer spannend. Meneer Wijfels, dank voor uw toelichting. Wij volgen dat uh, met u uh, ook de komende weken natuurlijk. Dan door naar Duitsland. Zoals u net hoorde, de gijzeling in het stadhuis van de stad Ingolstad is beëindigd. Al sinds negen uur vanochtend hield een man een aantal mensen vast daar. Wouter Meijer, onze correspondent. Uh, Wouter, heb jij inzicht hoe die zaak is beëindigd? Nou ja, niet helemaal precies, maar het is wel duidelijk dat er ongeveer sinds een uur een beweging in de zaak is gekomen. Het duurde inderdaad al vanaf negen uur s dus heel erg lang, stond eigenlijk alles stil. Uh, alleen zijn een halverwege de dag zijn twee van de vier gijzelaars uh, vrijgelaten. Alleen op het eind van de middag uh, vroeg de gijzelnemer om eten. Hij wilde graag een dunne kebab eten. Hij wilde ook een aantal uh, tabletten Hij wilde medicijnen hebben. En daar is een psychiater bij hem geweest. Uh, en toen de zaak allemaal aan het rollen kwam, heeft blijkbaar de politie ook de kans gegeven... Uh, te grijpen. Uh, er is een aantal schoten gevallen. en intussen is de gijzelnemer overmeest. dat hij is gewond. Dat zal met die schoten te maken hebben. En de twee gijzelaars die nog over waren. Die zijn ongedierte uh, naar buiten gekomen. Ja, en eerder hoorden we van jou. dat dit waarschijnlijk gaat om een stalkingzaak? Ja, dat is uh, zeer waarschijnlijk. een persoon van. een man van 24 jaar. die een medewerker van de gemeente. Uh, al heel lang stalkte. Uh, zij was ook een van de laatste twee gijzelaars. die nog. Uh, ...daar in die ruimte was en nog steeds in zijn macht was. Uh, hij heeft daar blijkbaar al heel lang gestolkt. Hij was daarvoor zelfs veroordeeld, opgesloten in de kliniek. En hij eigenlijk nu nog steeds wat moeten zijn... ...dus hij is blijkbaar afgelopen weekend daar uitgekomen... ...en is vanochtend, maandagochtend, negen uur vroeg uh, naar het gemeentehuis gegaan... Maar goed, zij en een andere medewerker van de gemeente zijn nu vrij. Ook een van de loodburgemeester was gegrijzeld, was al eerder vrijgekomen. Het was behoorlijk geschrokken, behoorlijk aangeslagen, zei de politie. Maar iedereen is intussen tussen naar buiten. Wouter Meijer, onze correspondent in Duitsland. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. SNS Reaal, de Free Record Shop, Douwe Egbert, als laatste nu ook autobouwer Spijker. Allemaal bedrijven die van de Amsterdamse beurs vertrokken zijn of gaan vertrekken. De lijst is nog veel langer, uh, terwijl er maar een paar bedrijven voor terugkomen. Jaap van Duin, auto-robeco-topman en beleggingsstrateg. Goedenavond. Goedenavond. Dat was vroeger wel anders, hè? want toen had je volgens mij veel meer bedrijven genoteerd op het Dalmrak dan nu. Uh, ik kan me herinneren, in, in de jaren 60 uh, waren er iets van uh, 400, in de jaren 50 zelfs nog meer. En geleidelijk aan is dat gezakt. En nu zitten we op iets van 120 uh, bedrijven. Dus het uh, neemt gestaag af. Al sinds 2000 gaan er ieder jaar meer van de beurs af dan erbij komen. Ja, en als je kijkt naar, naar de afgelopen tijd, waar, waar komt het door? Wat zijn de ontwikkelingen die hier aan uh, ten grondslag liggen? Nou ja, er is één grote uh, trend en dat is dat uh, de, de, het bedrijfsleven steeds meer concentratie vertoont. Dus je, je ziet eigenlijk uh, steeds minder bedrijven in een sector en uh, bedrijven worden overgenomen. En numico is overgenomen, douwe Erbes is overgenomen, Draka wordt overgenomen, OC is overgenomen. Dus die concentratietendens maakt dat er eigenlijk per bedrijf steeds minder bedrijven zijn. En dat leidt onder andere tot minder namen in, in Amsterdam en trouwens ook in andere landen. En heeft het ook te maken met, met regelgeving... dat bepaalde uh, bedrijven weggaan van de beurs... omdat ze aan te veel dingen moeten voldoen? Nou ja, dat is zeker een, een belangrijke negatieve kracht. Uh, uh, je moet veel meer aan veel meer eisen voldoen dan, dan vroeger. En ik kan me herinneren van Breukhoven van Free Record Shop. Ja, nu gaan ze sowieso uh, weg. Maar die verzuchten, ik, toen die genoteerd was... ik ben alleen maar bezig met presentaties geven en aan de regels voldoen en die slaakt een zucht van verlichting toen hij van de beurs was. En dat geldt voor meer bedrijven. Dus wat je ziet is, men gaat naar de beurs... eigenlijk om het eigen bezit uh, te verzilveren... het papieren bezit te verzilveren... door andere deelgenoot te laten uh, worden. Maar dan komt de, ja, de regelgeving en de druk. Het feit ook dat aandeelhouders vaak... Ja, helemaal niet meer zo geïnteresseerd zijn in dat bedrijf... als wel in snelle koersinsten, maakt het ook niet aantrekkelijk. Dus de handelshouding van beleggers... Vroeger waren ze mede-eigenaar en tegenwoordig zijn ze uh, geïnteresseerd in een korte termijn resultaat. Dat maakt het ook niet aantrekkelijk. Nee, dus bepaalde bedrijven gaan ook daardoor van de beurs, hè. Niet, niet alleen vanwege overname. Hoe, hoe komen die bedrijven dan tegenwoordig aan kapitaal? Wat, wat is de beurs gedeeltelijk aan het vervangen? Nou, Voor een deel uh, private equity, dus de, de, de niet uh, beursgenoteerde firma's, uh, bijvoorbeeld uh, Stork... Uh, is in private equity handen gekomen. Dus dan heb je een grote kapitaalverschaffer die miljarden aan fondsen heeft en die belangen neemt in ondernemingen. En vaak is dat eigenlijk voor het bedrijf beter, want dan heb je een veel stabieler aandeelhouder dan, uh, laten we zeggen, de vluchtige aandeelhouders die op de beurs handelden. Hoewel van die, van die investeringsfondsen wordt toch ook wel gezegd dat ze even hoppetee eh, bedrijfjes knippen en scheren en er veel aan verdienen? Ik ja, die willen er een keer vanaf. Dus meestal na jaren 4, 5, 6, 7, zo ongeveer. En dat lukt nu ook minder. Ja, kijk, ideaal zou het natuurlijk zijn als pensioenfondsen zich meer als stabiele aandeelhouders zouden gaan gedragen. Maar die zijn ook onder druk gekomen van uh, beleggingsresultaten. Dus die moeten ook per kwartaal laten zien wat ze doen. Als een ander het beter doet, moeten ze dat ook uh, doen. Dus ja, van twee kanten zou je kunnen zeggen: uh, de regelgeving uh, en het feit dat beleggers niet meer zijn wat ze vroeger waren... omdat ze onder uh, prestatiedruk uh, staan... Ja, maakt dat het eigenlijk steeds minder aantrekkelijker wordt... Uh, om beursgenoteerd te zijn... in combinatie met die tendentie ik al noemde... namelijk je enorme concentratie in bedrijfstakken ziet... waardoor ja, er gewoon, als je niks doet, verdwijnen namen door, door overnames. En dan hou je een beursje over. Is, is dat erg voor de BV Nederland, een, een kleinere beurs? Nou ja, hij is al een stuk kleiner, dus iets van 120 uh, namen nu. Ja, ik zie nog wel gebeuren dat er een keer een, een Europese beurs uh, komt... Uh, waar echt alles bij elkaar komt. Want wat is nu het aantrekkelijke van de Amerikaanse beurzen? Dat je veel meer participanten hebt, veel meer partijen die kopen en verkopen. Dan is er meer handel, dan is de prijsvorming beter. Dus je ziet nu een zichzelf versterkend effect. Een beurs wordt onaantrekkelijker, dat maakt het nog weer... Weer redenen geeft dat om, uh, om maar van de beurs te gaan. En dan wordt die nog weer onaantrekkelijker. En dat zou je kunnen doorbreken, denk ik, als je ze zeggen... Weet je wat, uh, we gaan een grote Europese beurs... waar Duitse, Franse, Britse, Nederlandse ondernemingen staan... waar alle partijen bij elkaar komen... in plaats van dat kleiner wordende uh, damrak. Goed, ja van Duin, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedenavond. Dan de verkeersinformatie. Kees Kwaks, je had het over, 40 kilometer net? Ja, nou, dat is inmiddels teruggebracht tot een kleine 30. Uh, vertraging, de meeste vertraging op de A2 utrecht tembos Bij Geldermalsen, 6 kilometer. Dat was een ongeluk. Alle rijstrokken zijn weer open. De A15, Gorkum-Nijmegen, 5 kilometer tussen Ochten en Dodewaard. Daar is de linkerrijstrok nog dicht na een ongeluk. De N207, berg Ambacht Alphen aan de Rijn, is na een ongeluk dicht in beide richtingen. Dat is best wel lastig, want ook N11 is afgesloten vanwege werkzaamheden. En daarom kan het verkeer op weg naar Waddingsveen, Boskoop of Alphen via de A12 rijden. De N210, een vrachtauto die stilstaat voor de Algera Algarra-brug, heeft voor veel vertraging gezorgd. Richting Schoonhoven staat er voor die brug nog drie kilometer. Het is 18 minuten over zes. Het aantal kitesurfers dat moet worden gered neemt toe. In 2011 waren er 170 gevallen. Dit jaar zijn dat er al 180. En het seizoen is natuurlijk nog niet afgelopen. Raymond van Maurik, directeur van de Reddingsbrigade Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Ja, komt dit ook doordat er wel steeds meer kitesurfers komen? Ja, er zit absoluut een statistisch aspect in. Steeds meer mensen gaan deze sport beoefenen. Dat betekent automatisch ook dat er steeds meer mensen in de problemen komen. Nou, en, en ook omdat het toch... Ja, ik heb het weekend weer gezien op het strand. Uh, het is geen makkie, zullen we maar zeggen. En de vraag is, kan iedereen het die zo die zee opgaat? Uh, nou, het is, het is absoluut een hele leuke sport. Maar het is uh, zeker ook een technische sport. Die vraagt veel uh, vaardigheden en uh, kennis ook van water en van het materiaal. En ook uh, nodige fysieke conditie. Uh, veel mensen die beginnen hebben die co combinatie van vaardigheden nog niet. Dus we adviseren iedereen sowieso om eerst daar een goede cursus of opleiding voor uh, te volgen, want je ziet dat een van de belangrijkste redenen van de ongevallen toch uh, on, uh, onvoldoende vaardigheden is uh, om te kunnen kuitsurfen. Ja, En waar moet u dan voor uitrukken? Uh, is dat omdat ze dat bord kwijt zijn? Of uh, wat zijn de gevallen waar u op af moet? Nou, er zijn een aantal categorieën. Eén van de categorieën is bijvoorbeeld uitputting. Mensen komen op het moment wel met de wind mee een bepaalde kant op, maar niet meer terug. En zeker bij een aflandige wind, als je zeg maar, de zee opwaait, is dat heel lastig. En dan is terugzwemmen echt onmogelijk. En een andere categorie, ook belangrijk, is materiaalpech. Er komt veel materiaal bij kijken bij surfer. Je moet ook echt goed zorgen dat dat in orde is voordat je daadwerkelijk het water opgaat. En hoe komt u erachter of een kitesurfer in het probleem is? Want als ze vrij ver uit de kust zijn en uh, ja, alles ligt in het water... hoe zie je ze dan als reddingsbrigade? Nou, goed voorbereide kitesurfers zorgen ervoor dat ze in ieder geval een middel hebben om anderen te waarschuwen. Dat kan in uh, sommige gevallen een, een mobiele telefoon in een waterdichte hoes uh, bijvoorbeeld zijn. Of een zogenaamde flare die je aan kan steken om te laten zien dat er uh, nood is. Maar in veel gevallen is het ook omdat we vanaf de kant waarnemen dat er een kite uh, lang in het water ligt omdat een andere server dat opmerkt en naar de kant gaat om, uh, om de reddingsbrigade te waarschuwen. Ja, er is overleg hè, met de Nederlandse kitesurfers, uh, vereniging. Een instructievideo voor kitesurfers en mensen van de reddingsbrigade. Laten we even luisteren. Als je die vlieger beet wil pakken, dan doe je dat aan de leading edge. Dat is uh, de grote opblaastube aan de voorkant van de kite. En dat is eigenlijk de enige plek op de vlieger waar je hem goed kan hanteren. En alle andere plekken, daar gaat de vlieger van alles doen wat je niet wilt. De vlieger wordt bestuurd met een bar, een stuurstok. En aan die bar, daar zit een lus en die lus zit vast aan de kitesurfer. Dat zijn allemaal systemen, veiligheidssystemen, die ervoor zorgen dat de vlieger zijn druk verliest en dat de situatie veilig wordt voor de kiteserver. Ja, dat is een van de, van de instructies. Uh, nu begrijp ik dat het nog wel eens lastig is of je eerst de, de server redt of het materiaal. Ik, ik neem aan de server, maar dat diegene daar zelf niet altijd blij mee is. Ja, nou, je hoort in het, uh, in het uh, fragment heel goed dat het, uh, inderdaad, het redden zelf ook niet eenvoudig hoeft te zijn. Uh, ons primaire belang is uiteraard uh, de gezondheid van uh, de server. Maar soms kan het van, uh, van uh, echt uh, levensbelangrijk zijn om toch eerst de kite te bergen. Omdat al die lange lijnen uh, uh, en die vlieger zelf... Uh, ...ook voor problemen kunnen zorgen uh, aan het materiaal van uh, de reddingsbrigade. Als dat in de motor van de boot bijvoorbeeld terechtkomt... ...dan heb je ineens een nog groter probleem. Dus het moet per situatie goed uh, bekeken worden. Maar uiteindelijk is onze prioriteit uh, de server en niet direct het materiaal. Goed, Raymond van Maurik, directeur van de reddingsbrigade Nederland. Ik zou zeggen nog succes de komende uh, weken van deze zomer... ...en uh, laten we hopen dat er niet al te veel gebeurt. Dank u wel. Goedenavond. Dan uh, gaan we naar Rome. De rivier de Tiber daar die is zo vies, zo vies... dat cruiseboten daar amper nog op willen varen. De prachtige stad raakt uh, steeds vervelder En het lijkt er niet op dat veel mensen zich daar druk om maken. Correspondent Rob Zoutberg ging op onderzoek uit... met vier studenten journalistiek uit Nederland. Dit this is de this is Teveren-River, no? Sí. Ja, yeah. yes, it is. Ze zeggen het very polluted. Would you dare oh. to swim in this river? Oh, God, I don't think about it. <laughs> That's all. <laughs> you want to try? Trap af bij de Engelburg achter het Vaticaan in Rome. Met vier studenten journalistiek uit Nederland hier langs de, langs de rivier, de Tiber. Het stinkt een beetje naar, naar pissen. Ja, heel erg. <laughs> Waarom zijn jullie hier? We hebben een buitenlandreis, dat doet we in het eerste en het tweede jaar. We zitten in... Je bent een tweede is Ja, we zitten in het tweede jaar. Dan mochten we zelf een, een stad en een onderwerp kiezen. En wij hebben ervoor gekozen om uh, naar Rome te gaan om hier te onderzoeken hoe, hoe vies de stad is. Het is een verhuurder die eigenlijk cruises organiseert voor, uh, ja, voor toeristen. En die is, uh, die is er eigenlijk mee gestopt. Omdat hij ja, waarschijnlijk vindt dat hij niet meer kan maken om uh, nog cruises te doen, om, omdat het te vies is. Het is allemaal een en tever. Het water is toch heel vies hier? de Een visser langs de rivier wijst op een vis die hij net uit de rivier heeft gevangen. en aan een zeemeel heeft gevoerd. Ik zeg, dus we hebben dus toch nog wel vissen hier in de rivier? Ik zeg, ja, ik eet ze zelf ook. En ik sta nog steeds op twee benen. Wel een Rome Open Tour staat er. River Cruise. Er is daar een bootje. Kijken of zij nog over deze rivier, over deze vieze Tiber, durven varen. Do you organize uh, river cruises here? Yeah, yeah. Uh, you, you are open, you are not closed? How much uh, customers you have? How much people visit the cruise? La gente ancora non sa che è aperto, perché pensa ancora che è fatto vedere che è ancora tutto sporco, che c'è stata la piena del Tevere. Drie bemanningsleden die met je werkloos hier op de oever. Uh, op het vlonders wachten op klanten. Zij zei, heel veel klanten hebben nog eigenlijk niet gehad. Want heel veel mensen uh, hebben dezelfde berichten gelezen als jullie. Dat de rivier hier gewoon veel te gore is. Om nog überhaupt, laat staan in te kunnen zwemmen. Om daar überhaupt overheen te kunnen varen. Thanks. <laughs> Thanks. Ciao. Ciao, grazie. Vijf straten achter de rivier nu. Met Lorenzo Palati. Hij is woordvoerder hier van de lokale milieugroep Lega Ambiente. Is Rome nou een vieze stad? Sono zijn luoghi die wij chiamiamo terre di nessuno, sui quali in realtà c'è un conflitto di competenze, molto all'italiana. Het gaat zoals altijd hier in Italië over competenties. Uh, de leefomgeving van de Italianen is ook een soort niemandsland. Wie is nou verantwoordelijk voor welk stukje? Als je bijvoorbeeld naar de Teveren kijkt, de Tiber, de rivier, daar zitten wel dertien verschillende competenties op. Met als resultaat dat die rivier gewoon heel erg vies en vervuild is. Zijn Italiani? Kom maar l'acqua, l'acqua è sporco, kom maar. None, None vero. Perfecta! Twee dapperste Romeinen van de stad die gaan met een roeibootje over de rivier. En ik vraag ze even: is het nou niet ontzettend vies dat water? Hij zegt nou, en hij pakt een beetje, hij zit hij met zijn blote bast in dat bootje, pakt een beetje water uit de rivier, smeert het over zijn borst en zegt: het valt hartstikke mee. Maar je hoort, het komt meteen ook een ambulance aangereden. Tot ziens roept de correspondent Rob Zoutberg... naar de mannen in het bootje op de Tiber in Rome. Meer dan 200 voormalige stewards en stewardessen van Martin R... hebben hun nieuwe werkgever KLM voor de rechter gesleept. Ze eisen hetzelfde functieniveau dat ze hadden... toen Martin R. nog niet was overgenomen door KLM. Sylvia van der Bos is een van hen. Sinds 1976 toen ben ik begonnen bij Martin R. En dat is inmiddels dus 37 jaar geleden... En sinds anderhalf jaar vlieg ik nu bij KLM. De taken die ik vroeger had, waren meer uh, leidinggevend. Uh, het aansturen van collega's, het oplossen van problemen met passagiers. En wat ik nu doe, is eigenlijk uh, ja, gewoon mijn werk in de cabine. Me bezighouden met de passagiers. En als zich nu een probleem voordoet, dan roep ik de beurzen. En u zou dat graag anders zien? Ja, ik zou ze heel graag zelf willen oplossen. En ik zou ook heel graag... Uh, ja, weer de functie van leidinggevende aan boord willen hebben. De rechtszaak ging vandaag van start. Angelique Bronnenberg van de Stichting Cabinebelangen Belangen vertegenwoordigt ze. Eh, goedenavond. Goedenavond. Op basis waarvan wilt u een uh, gelijk functieniveau afdwingen bij de rechter? Nou, wij vragen de recht om te beoordelen of KLM Martinair nou heeft overgenomen of niet. Want als het namelijk om een bedrijfsovername gaat, dan, be dan is in de wet vastgelegd dat KLM dan alle opgebouwde rechten van de voormalig marktenair medewerkers uh, uh, moet naleven. En dat betekent dus dat ze hun functie in de senioriteit bijvoorbeeld behouden. Ja, en als het geen overname is, wat, wat zou dan kunnen zijn? Wanneer uh, heeft dit personeel pech? Um, nou ja, zelfs als het geen overname uh, zou zijn... kun je nog afvragen of dit een manier is om, uh, um, om, om, om zo'n ervaren uh, groep kabinemedewerkers uh, uh, op die manier aan het werk te zetten binnen je bedrijf. Ja, maar u, u mikt erop om te zeggen dit was een bedrijfsovername? Nou, wij, hebben, wij zijn de overtuiging uh, toegedaan dat het een, uh, een overname uh, is. Nou ja, goed, en dat laten we dus nu uh, door de rechter beoordelen. Ja, want uh, in salaris gingen ze er niet op achteruit. Hè? Dat wil zeggen, het salaris is wel aangevuld. Nou, dat salarissen hebben allemaal een uh, startersalaris gekregen van KLM... Hè, want ze zijn allemaal onderaan de ladder bij KLM moeten beginnen. En dat salaris wordt vanuit martinair aangevuld tot hun oude martinair salaris. Ze hebben dus salaris in twee delen en dat, is, uh, dat levert wel problemen op. Bijvoorbeeld als je naar de bank gaat voor een hypotheek... dan kijkt de bank uitsluitend naar je uh, startersalaris, naar je KLM-deel... en rekent die aanvulling niet mee. Oké, okay. dus ook, ook wat dat betreft uh, uh, heeft u ijzers in het vuur. Wanneer is de uitspraak? Uh, nou, dat, dat zal nog even op zich laten wachten. Er uh, is nu de gelegenheid gegeven aan alle partijen... om nog uh, met uh, meer informatie te komen. En uh, dat gaat zeker nog drie tot misschien wel vier maanden duren. Goed, Angelique Bronnenberg, dank u wel, van de Stichting Cabinebelangen. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal voor vanavond. Casper Kooi gaat straks verder op de zender met zomeravondspits van WNL. Goedenavond, Casper. Ja, goedenavond. We zijn vandaag in uh, Groendomein Wasven. Dat ligt uh, vlakbij het centrum van Eindhoven. Hier is een bakkerij en een restaurant waar mensen met een verstandelijke beperking werken. En dit is de plek waar Henk Krol graag uh, ook komt. Pak een microfoon, zou ik zeggen. Ja, met alle soorten van genoegen. Net uh, aangekomen? De fractievoorzitter van de 50PLUS-partij met een scootmobiel, zag ik. Ja, een elektrisch scootmobieletje. dat hoort hier wel een beetje bij deze enorm biologische omgeving. Nee, het is geen scootmobiel, het is een elektrische is een, scooter. Een elektrische scooter. Ja, en dan is dat de reden waarom wij aan de limonade zitten in plaats van aan het bier? Ja, we zitten aan de bionade, dat is een uh, biologisch drankje. Dit is echt uh, zo groen als maar zijn kan, zo duurzaam als je maar kunt indenken. Wij gaan de zomer vieren. Zometeen de zomeravondspits bij WNL op Radio 1.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 Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Het kabinet moet niet bezuinigen op politie en justitie... maar er juist extra geld in steken, dat zegt politiebond ACP. Met een investering van een miljard euro valt 6 miljard terug te halen... aan bijvoorbeeld faillissementsfraude en fraude met zorg en toeslagen. De gijzeling in Ingolstadt in Duitsland is voorbij. Volgens de politie zijn de laatste twee gijzelaars ongedeerd en raakte de gijzelnemer gewond. Hij hield urenlang vier mensen vast in het stadhuis. De man was eerder veroordeeld voor het stoken van een medewerkster op het stadhuis. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen woensdag bij elkaar voor een ingelaste vergadering over de crisis in Egypte. Gisteren kondigden de EU kopstukken van Rompuy en Barroso aan dat de EU zijn relatie met Egypte de komende dagen tegen het licht zal houden. En in de zaak van de Nederlandse econoom en publicist Helene Mees doet een rechtbank in New York op 24 oktober uitspraak.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 Vanavond, in de loop van de avond, trekken die buien naar het oosten en dan wordt het overal droog. Het klaart op en vooral waar veel regen is gevallen, kunnen mistbanken ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 13 dicht bij zee tot plaatselijk 9 graden in het binnenland. En morgenochtend, dan begint de dag met veel zon, later ontstaan er stapelwolken. blijft overal droog. De temperatuur die loopt op naar een graad of 20 aan zee tot 23 graden in het zuiden. Het zal wat warmer aanvoelen omdat er maar weinig wind is. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. Windkracht 2 tot 3. En na morgen blijft het mooi weer. Door een hoge drukgebied boven ons hoofd is er weinig wind en veel zon. Wel kan het s nachts en s ochtends vroeg plaatselijk mistig zijn. De temperatuur loopt op naar 25 tot 28 graden op vrijdag. In het weekend dan neemt de kans op een bui weer wat toe. A en de b De vertraging nog op de A2 utrecht Nembos. De nasleep van een ongeluk bij Beest. Er staat 2 kilometer file. Ook de nasleep van een ongeluk kennen we op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar staat voor de brug Gorka nog 3 kilometer. Er was een ongeluk op de N207, Alphen aan de Rijn, Bergambacht. Drie kilometer bij Waddingsveen. Verkeer richting Waddingsveen-Boskoper van Alphen aan de Rijn... kan omrijden via de A12 en de A4. En verkeer vanuit Alphen aan de Rijn kan via de N11 A4 en de A12 rijden. Ten slotte de N210, Rotterdam-Schoonhoven. Daar staat voor de Algra-Brug nog drie kilometer. Dit is Radio 1. WNL Zomeravondspits. Deze zomer, elke dag vanaf een andere locatie in Nederland. Casper Kooi, waar sta je vandaag? vandaag? Vandaag ben ik in Eindhoven. Ja, en hoe zeggen ze dat ook altijd? Eindhoven. De gekste. Hoeveel inwoners heeft die gemeente? Het is de vijfde gemeente van Nederland en heeft 219.173 inwoners. Ken ik dat niet van. Uh, I know this place only because it's here airport. Ja, er is natuurlijk ook een vliegveld. Ja, ik moest denken aan de groeilamp, aan Philips natuurlijk. Waar moet u aan denken als ik zeg Eindhoven? DAF. Aan DAF? Aan DAF. Dat ja. had hij natuurlijk ook. <laughs> ja, dat hadden we ook, ja. ja, ja. oude tijd. Goede oude tijd, ja. Mijn man heeft er bijna 40 jaar gewerkt, dus uh, vandaar dat bij mij DAF eerst opkomt in plaats van Philips. En wie is erbij? Henk Krol is mijn gast, fractievoorzitter van de 50PLUS-partij. Zeg, heeft u op hem gestemd? Ik stem altijd op een vrouw. Oh ja, dat is Henk Krol niet. Nee, daarom Goedenavond, nog één week trekt WNL door het land met Zomeravondspits. Ons toernooi kan je volgen via Twitter, het Avondspits WNL. En natuurlijk iedere werkdag van half zeven tot zeven hier op Radio 1. En vandaag zijn we dus in Eindhoven, Henk Krol, fractievoorzitter van de 50-Plus-partij. Waarom hebben wij hier afgesproken? Ik vind dit zo'n heerlijke locatie. Ik kom hier heel graag. Het is niet te ver bij de plek waar ik woon. Je komt hier tot rust. Ik vind het een leuk initiatief. Het is ooit in het leven geroepen door de oude meneer Philips. Die heeft besloten om de boerderij waar vroeger zijn groenten verbouwd werden... om die voor 1 euro per jaar te verhuren... als er maar iets fatsoenlijks mee gebeurde, een goed doel ja. gediend zou worden. En wat gebeurt hier op het landgoed? Uh, er zijn uh, ja, hoe zeg je dat? mensen met een verstandelijke beperking... die hier een restaurant, een café drijven, die hier een bakkerij hebben. Er uh, is hier een natuur-educatiecentrum. Het zit vlakbij het prachtige uh, Nunens Groengebied. Ja, ik vind het gewoon een uh, heel leuk initiatief. En ik vind het ook leuk om dat een klein beetje te ondersteunen. Ja, ja. En uh, vaak afspraken hier ook? Ja, uh, Juist hier. Ik vind het veel leuker om het hier te doen dan bij je thuis... Als je bij je thuis komt, dat heb ik in het verleden, toen ik pas in de politiek zat, nog wel een paar keer gedaan. Maar dan krijg je meer in de krant van wat er bij je aan de muur hangt. Ik was wel heel nieuwsgierig. <laughs> dat je, wel. Oh, je mag straks best komen kijken, maar ik vind dat nou niet het allerbelangrijkste. Ik vind het veel leuker om de boodschap waar we voor staan uit nou, te dragen. Een uh, bewogen eerste politieke seizoen achter de rug. Absoluut. Ben je bijgekomen in de vakantie? Nou, ik heb gewoon doorgewerkt, want wij zijn natuurlijk een jonge partij, en enorm. Hm. Groeiende partij, 13.500 leden. Ik denk dat er maar weinig partijen zijn die in zo'n korte tijd zoveel leden hebben kunnen inschrijven. Dat houdt in dat ook die partij erg groeit. En na het politieke jaar wilde ik me de afgelopen weken vooral bezighouden met het opbouwen van die partij. En dat was ook heel erg hard nodig. Aanstaande vrijdag en zaterdag starten de intakegesprekken voor onze kadercursussen. Dus er was heel veel te doen. Kadercursussen, en wat leer je daar? Nou, voor, niet iedereen heeft dat nodig, want dat is het leuke. Dat heel veel mensen die nu bij 50PLUS komen, hebben een politiek verleden. Hebben bij andere politieke partijen gezeten. En die kennen het klappen van de zweep. Maar er zijn ook mensen die hebben een heel andere carrière gehad. En die hebben nu zoiets, ik wil mijn kennis graag delen. Nuttig maken voor de Nederlandse samenleving. Ja, die moet je toch een aantal dingen bijbrengen. Van hoe het werkt in dat politieke metier. En dat wordt tijdens zo'n politieke cursus... Ze bijgebracht. En staat u dan zelf uh, vooraan het klaslokaaltje nee. de wijze leren uit te hangen? Nee, ik ga af en toe kijken. Want ik vind het natuurlijk heel leuk om te kijken hoe de leerlingen in het klaslokaal zich gedragen. Dat is altijd heel verstandig om dat uh, te observeren. Maar uh, nee, ik ga zelf niet voor de klas staan. Eigenlijk uh, zouden we elkaar uh, vorige week uh, hier spreken. Ja. We hadden toen al een afspraak gemaakt. Maar toen ging de uitzending niet door in verband met het overlijden van Prins Friso. Dus ik heb twee vragen voor u. Wow. De eerste vraag komt van Ronald Kooyman, de directeur van het Lauwman Museum in Den naar. Voor de kan wat hij gedaan heeft, en het homo-huwelijk heeft hij ook ik gedaan. Alle respect. Heel knap heeft hij gevochten voor een onderwaardeerde groep in Nederland. Ja, dit is volgens mij een, een beetje een slimmigheidje. Feiten plus partij op, de groep van FeitenPlus wordt alleen maar groter. Ja. Is het echt uit, uit, uit, uit, uit, een soort onderwaardering voor die groep dat hij dat echt vindt? Of is het slimmigheid? Nou, is het slimmigheid. Ah, ah, ah. Nou, ik, wou, ik wou dat hij gelijk had dat het alleen maar een slimmigheidje was, maar het is niet waar. Als ik eh, aan jou zou vragen, dan hoop ik maar dat je een echt en eerlijk antwoord geeft. Als ik nu aan jou vraag, zit er een stok oud iemand tegenover je? Dan hoop ik toch dat je zegt, nee, dat is niet het geval. Nee, ach, niet dat, waar. Ach, wat heerlijk. 63 jaar geloof ik. Precies. Ja. En toch ben ik het op na oudste kamerlid. En dat zegt veel. Dat wil zeggen dat die groepering in de politiek... en met name in de Tweede Kamer ondervertegenwoordigd is. Jongeren moeten natuurlijk ook vertegenwoordigd worden. Ja. Daar hoor je mij nooit iets negatiefs over zeggen. Maar het kan niet zo zijn dat die groep... en dat is inderdaad, dat hoorden we net binnenkort... zelfs bijna de helft van de bevolking... dat die zo ondervertegenwoordigd is. Dat zou niet moeten kunnen. Nou, het is wel een doelgroep op zich geworden. Vroeger werd al gezegd, uh, daar verdien je geen cent aan, aan. Aan de ouderen. Tegenwoordig toch wel, hè? Nou, tegenwoordig wordt er vooral heel veel geld weggehaald. Als je gaat kijken hoe er de afgelopen jaren bezuinigd is... dan zie je dat we allemaal hebben moeten inleveren. En dat is natuurlijk ook het gevolg van wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is. En dat vindt iedereen niet leuk, maar wel terecht. Maar als je dan ziet dat er verhoudingsgewijs veel meer is gehaald bij ouderen die gewoon keihard voor gewerkt hebben... Ja, dan is het toch van belang dat er voor die groep ook weer wordt opgekomen... en dat die mensen weer een stem krijgen in de Tweede Kamer. Ja, en toch jammer dat er dan ook geen jongere partij is. Oh, maar eh, volgens mij is er zo'n jongere partij. Als je gaat kijken naar een partij als D66, dat is toch oh, ja. eigenlijk een jongere partij? Ja. Nou, al die versplintering van die, van die, van die partijtjes. Ja, daarom. Staat... Het is toch jammer dat u zich niet kunt aansluiten bij een andere politieke partij? Oh, maar misschien gaat het nog eens gebeuren. Ik roep altijd, uh, ik zou willen dat 50PLUS niet nodig was geweest. Dat al die andere zittende partijen de belangen van ouderen niet hadden verwaarloosd. Dan had ik hier nu niet in deze functie tegenover u gezeten. We hadden twee vragen. De andere komt van directeur en clown Milko Stijvers van Circus Herman Rens. Ja, ik zou wel eens willen weten wat meneer Krol vindt... van de hele situatie die, die zich nu afspeelt... Uh, ja, toch wel weer een beetje in de politiek in Rusland. En zeker uh, nu de winterspelen op, uh, op komst zijn. Wat meneer Krol ervan vindt van al de verhalen... moeten we het boycotten, moeten we het niet boycotten. Uh, ja, Meneer Krol, bent u niet bang dat de, dat de Russen ons, uh, ja, ons Tweede Duitsland gaan worden? Ja. Maar mag ik eerst even zeggen dat ik een enorm respect heb voor Circus Rens. Dat is ja. niet de vraag die hij stelt. Nee. Maar ik weet dat ze het op dit moment niet makkelijk hebben. Met deze temperatuur is de tent bijna hebben, niet vol. Hebben we toen even. uitgebreid over gehad? En ik gun het ze zo van harte, want het is HET Nederlandse Circus. Dus wat mij betreft iedereen even naar Circus Rens toe. Maar nu de vraag die hij stelde, de situatie in, in Rusland, is ernstig. En toch zul je zien... Want over een aantal jaren zijn we Poetin dankverschuldigd. Want hij zorgt ervoor dat het onderwerp homoseksualiteit enorm bespreekbaar wordt. Toen El het het destijds... staat nu alweer op de kaart. We hebben, uh, is het nieuws van twee weken geleden, maar we hebben het eigenlijk nog steeds over. We hebben het nog steeds over. Als je kijkt een paar jaar geleden, El Mumni, die de meest afschuwelijke dingen over homoseksuelen zei, hij heeft ervoor gezorgd dat in allochtonen kring het onderwerp werd besproken. Het feit dat Poetin zulke domme dingen zegt, zorgt ervoor dat er in Rusland nu meer over homoseksualiteit wordt gesproken dan ooit tevoren. En de vraag boycotten of niet vind ik eigenlijk een onbelangrijke vraag. Er wordt over gesproken. En de een wil dat doen door een boycott. De ander door er juist naartoe te gaan en daar een statement te maken. En daar hebben we een aantal prachtige voorbeelden van gezien de afgelopen dagen. Maakt mij niet uit. Het wordt bespreekbaar gemaakt. En over een paar jaar zeggen we, dankjewel, Poetin, dat je toen zo dom was. Ja. U was jarenlang natuurlijk het gezicht van uh, Homo Nederland... als ja, hoofdredacteur van de, de k Nee, mensen kennen u eigenlijk vooral daarvan, bleek op straat. Goed. Henk Rol. Uh, dan denk ik aan... Ja, homo. U denkt meteen aan de G-krant? Ja, absoluut. Ja, de verbinding met daar is wel duidelijk. Ja. Oh, die Henk Krol. Oh, jee. Van de oudere partij. Waar ja, zie je me vooraan, uh. <laughs> Hai, Hallo. Ik ben nog fris en Als ik zeg Henk Krol, wat zegt u dan? Het weer. Het weer? Het weer. Dat is toch een oude weerman, of niet? Ja, oh, dat is als Krol. Erwin Krol. Oh ja, Henk Krol. C.O.C. Nee, ja... Toch? Nou, dan weet ik het niet. De Geekrand dan misschien? Ja, van de Geekrand. Oh, nee, dat klopt. Hij is... ja, helemaal in de war. Hij is nu de politiek in? Ja, dat klopt. Voor de 50-plussers, hè? Ja, heeft u op hem gestemd? Nee. Nee. U, u bent het wel stiekem, hè, geloof ik. Ik ben wel stiekem 50-plusser, maar ik stem niet op hem. Nee. Nou, dat houden we voor de rest stil? Oh, nee, dat is prima. Ja? Oké. Okay. <laughs> Mist u het werk voor de Geekrand? Nou ja, ik vind wel dat ik uh, 35 jaar iets heb uh, kunnen doen. En ik ben ook heel blij dat ik dat gedaan heb. Mis ik dat? Ik ben heel blij dat er een doorstart is geweest. En dat de keek al nu weer gewoon verschijnt. Ja. Um, het ging failliet? Het ging failliet. Ja, en in deze tijd zie je dat heel veel bladen failliet gaan. Dus dat op zich is geen schande. Ik vond dat wel heel triest. Want het is toch een kindje van je. En ik heb er echt 35 jaar van mijn leven aan besteed. In 1977 ben ik ooit begonnen. Dus ja, dat doet verschrikkelijk veel pijn. Aan de andere kant merkte ik ook... Eh, na de openstelling van het burgerlijk huwelijk... een ideetje wat toch hier in Brabant ontstaan is... en nu over de hele wereld besproken Zeeland, wordt. Nieuw-Zeeland, hè? Precies, gisteren. Vandaag. Daar ja. zijn we er blij mee. Ja. Uh, dan denk ik, we hebben wat bereikt. En ik merkte ook dat een paar jaar na 1 april 2001... de dag waarop het huwelijk in Nederland werd opengesteld... ik zoiets had van, hier kom ik nooit meer overheen. En toch zit dat in mij om ergens voor te knokken. Dat is mij met de paplepel ingegeven. Dat heb ik te danken aan mijn oma. Of het nou de mensen zijn die hier werken? Ja. De homoseksuelen? Ja. Of de ouderen? Oudere, mensen Super Henk of staat voor je klaar? Ah, nou ja, staat voor je klaar. Ik vind het belangrijk om dingen bespreekbaar te maken... die niet bespreekbaar zijn. En dat heb ik geleerd van mijn oma. Ik kom uit een multicultureel uh, gezin... met verschillende geloven. En mijn oma organiseerde elke zondagochtend... een bijeenkomst. En dan hoorde je de waarheid meerdere keren <laughs> voorbij komen. Dat heeft mij getekend. Dat heeft ja. mij gemaakt wie ik ben. En dat zal ik altijd blijven doen. En ik vond nu... Ik ga echt die doelgroep homoseksuelen nooit, nooit, nooit vergeten, maar op dit moment hebben natuurlijk. ouderen ja. mijn stem veel harder nodig. En de prioriteit. Zullen we Zullen het hebben over het grote nieuws van vandaag? Heeft gelezen <laughs> op nieuwsites, trending topic op Twitter zelf. Diederik Samson die gaat scheiden en dat lijkt een privé aangelegenheid, maar hij was toch wel degene die zijn gezin bij de P van de A campagne heeft betrokken. U had er nog niet over getweet. Nee, nou ben ik vandaag heel druk bezig geweest op werkbezoek. Dus ik ben er niet aan toegekomen. Maar ik had het ook niet gedaan als ik er wel tijd voor had gehad. Want laten we één ding voorop stellen. Ik wil hier geen flauwe grappen over maken. Politiek is een vak waarin helaas heel veel relaties stuk gaan. Ja. Ik heb dat zelf, ik durf dat rustig te zeggen, ook meegemaakt. Toen ik twee jaar geleden besloot dat ik mij helemaal ging wijden aan de politiek... is mijn vorige relatie stuk gelopen. En ik zie om mij heen... Uh, aan, mensen denken dat uh, die Kamerleden het makkelijk hebben. Maar als je een goed Kamerlid bent... Dan werk je keihard. Dan ben je echt zeven dagen in de week bezig. En, en dan, je, dan komt het gezin misschien wel op de tweede en plaats En dan komt op de tweede ja. plaats en daar moet je verschrikkelijk mee opletten. Dus ik zie om mij heen heel veel relaties sneuvelen. En ik kan alleen maar zeggen, die er soms zo'n politiek zijn... we het niet eens op dit moment. Maar ik wens je in dit opzicht alle sterkte. Ja. Henk Kroll tweet er niet over, maar als jij er een mening over hebt... en je wil er wel over tweeten, doe dat dan gerust... Aperstaatje, avondspits WNL, dan komt dat ook bij ons terecht en misschien komt je tweet wel op de radio. Ik ging hier in Eindhoven de straat op en de reacties die luiden als volgt. Uh, ik dacht dat hij homo was. Om ik heb hem nog nooit met zijn vrouw gezien, dus het zegt me niks dat hij nou gescheiden is. Nooit gezien die uh, campagne met zijn hele gezin en zijn vrouw? Nee, dat heb ik nooit gezien. Nee, Daar heb ik denk ik altijd verkeerd gekeken op de een of andere manier. Diederik Samson is weer vrijgezel. Nou, ik heb er eigenlijk geen commentaar op, Het interesseert me niet zo. U bent er wel getrouwd? Ik uh, Nee, ik heb een uh, vriendin gehad, maar op het moment uh, ben ik zoekende. Oh, dus u weet een beetje wat hij doormaakt. Ik hoop voor hem dat het niet te zwaar is. <laughs> nou, was dat wat voor u? Nou ja, dat uh, is inderdaad wel even weer. Uh, je staat in één keer met beide benen op de grond. Ja. Ja, en dat, uh, ja, je komt er overheen hoor. Ik heb vaker relaties gehad die uitgaan, dus. Uh, en nu ja. weer daten. Nou, niet eens echt op zoek. Nee, ik vind het prima even zo. Ja, dus uh, zijn privéleven, dat moet hij zelf weten. Nou ja, zijn privéleven die hij zelf op straat heeft gegooid toen in de campagnetijd en met dat verkiezingspotje. Oh, dat weet ik niet. Dus uh, weet het PvdA is sowieso niet mijn partij. Dus uh, daar boeit me verder ook niks. En oh, je ziet er wel een beetje linksig uit als ik zo vrij mag zijn. Uh, wat, wat... Ja, oh, wat is S dan je oh, SP? SP. Dus, uh, ja, maar uh, ja, ik vind uh, zulke dingen, vind ik, uh, dat hoort bij het privéleven. En uh, daar ga ik me verder ook niet mee bemoeien en dat wil ik nog. En hoe lang bent u al samen? Heeft u, bent u getrouwd? Ik zie geen trouwring? Uh, 52 jaar. Zo, dus u weet hoe het moet. Ja. Dan <laughs> geeft iedereen eens een tip voor uh, de volgende keer dat hij gaat trouwen? Uh, elkaar gunnen, dingen gunnen. En wat gunt u uw man? Ja. Uh, de dingen te doen uh, die hij leuk vindt. De balans moet er zijn: hè? dingen samen en dingen apart. Ja. Dat is denk ik wel goed. Tenminste, dat werkt voor ons. Dag. Heeft u het grote nieuws van vandaag al gehoord? Nee. Diederik Samson gaat scheiden. Oh, dat is voor mij geen nieuws. Nee hoor. Dat Oh, u wist hard. het al langer? Nee, dat wist ik niet, maar dat maakt mij niet uit. Maar ik ga door, hoor. Ik heb een heel kort dag. Doei, doei. Nou, een knappe blonde vrouw hier. Nou, val je een beetje op kalende mannen? Um, nee, volgens mij niet. Diederik Samson is namelijk weer vrijgezel. Oh, dat heb ik net gelezen op de NOS. Super grappig. Nou, maakt die kans? Nee, ja, ja, ik weet niet eigenlijk. Het is een beetje serieus niet. Een beetje saai hè? Ja, een beetje wel, denk ik. Het is, uh, is gewoon te geworden. Moet je luisteren, je hebt tegenwoordig uh, genoemd ook weer. Bonuspapa's uh, en bonusmama's. Wist u dat? Nee, wat is dat? Ja, dat is uh, kinderen die zitten dus zonder vader of moeder. En dan uh, hebben ze een bonen en dan pakken ze een andere en dan heb je een bonusprijs. Heb ja, ik... niet van gehoord? Nee, niet van gehoord. Dat is voor iets nieuws. Ik, ik heb dat gegoogeld, maar ik kon, ik kon er niet vinden wat het uiteindelijk is. Uh, <laughs> geen idee. Ja, op Twitter wordt het uh, veel besproken, dit nieuws. Uh, Harry Bakker zegt... ...Diederik Samson gaat liever scheiden van zijn vrouw dan van Mark Rutte. Wordt hier geroepen. Zelfen daar zou er eens goed over zien. nadenken. En Henk Bot zegt... ...zelfs thuis raakt Diederik Samson zijn zetel kwijt. Ah. Oh. Ja, ja. Soms zijn mensen heel hard, hè, op Twitter. Op Twitter kunnen mensen heel hard zijn. Ja, wat dat betreft uh, gelden daar geen beleefdheidsregels. Gevolg is ook wel dat negatieve tweets helemaal niet meer hard aankomen. Want ja... Dat hoort ja. er een beetje bij. Want Henk Krol twittert er ook uh, flink op los. Ja, ik vind het ook wel een leuke manier om wat contact te houden met je achterban. En ook om te laten zien waar je zoal mee bezig bent. U laat zelfs iemand twitteren, geloof ik. Maar, en, soms, als ik het echt heel druk heb, zoals vanmiddag... Had ik een werkbezoek aan Brainport. En dan is uh, Simon Gelijnsen, mijn ambtelijksecretaris, secretaris, zo aardig dat hij me even opbelt. En zegt, vind je het goed dat ik het voor je op het net zet? Oké, okay, wat goed. Nou, dit is WNL. We zijn uh, deze zomer op uh, zomerse locaties met de uh, zomeravondspits. Elke dag vanaf een andere plek. En zoals gezegd zijn we nu bij uh, Wasven in Eindhoven. Uh, we zijn bij een gasterij in het Ven. Een restaurant uh, van uh, de boerderij Wasven. En uh, dit wordt gerund door verstandelijk uh, beperkte. En ik vind het zo'n geweldig leuk initiatief dat ik hier absoluut heel graag kom. Dat is duidelijk. Eh, er is hier niet alleen een restaurant, er is ook een bakkerij. En in die bakkerij sprak ik Marco vanmiddag. Uh, hier maken wij koekjes en uh, brood en uh, appeltaarten. En die maken jullie zelf? Ja, met begeleiding. Ja. Is dat moeilijk? Mm, ja, een beetje. Een beetje wel. Ja, je moet het mij niet vragen hoe je een brood moet maken, hoor. Nee. En dan uh, komt dat in de rompakt en dan in de oven. En dan komt er zo'n brood uit. Ja. is het hele idee. En dat verkopen jullie dan weer? Ja, in de winkel. En is dat dan duur? Uh, volgens mij 2 euro voor een brood of 1 euro. Zo om en nabij. Maar jij bent niet van de afdeling verkoop, hoor ik al. Nee. Ik ben uh, van pakket. Wat, wat heb jij gemaakt? Laat het zien. Uh, chocolade, gebakjes gemaakt en uh, karamel en avocado. Ja, we staan nu bij de fritrine inderdaad. Ja. Dus dit karameltaartje heb jij gemaakt? Met veel van begeleiding. Ja, dat zeg je steeds dat je begeleiding hebt. Maar heb je, heb je dat echt nodig, de begeleiding, oh, om dit te kunnen maken? Ja, een beetje. Af en toe een paar vragen stellen. En wat voor vragen stel je dan zoal? Van uh, ja, hoe, het, ja, hoe het werkt. En, en als het dan duidelijk is, dan uh, ja, gewoon vragen. Dag begeleidster. Goeiedag. Hallo. Hallo. Er wordt veel vragen nu gesteld, geloof ik. Hè? Er worden de hele dag alleen maar vragen aan mij gesteld. Ja, dat klopt. Maar dat komt Goed. Daar ben ik voor. Want wat ziet het hier allemaal lekker uit, de gebakjes? Lekker gebakjes? Ja, daar doen we ons best voor. En dat doen we met begeleiders, met uh, ervaren bakkers... en met uh, medewerkers van uh, Lunetzorg. Ja, en wat bent u? Ik ben een begeleider van Lunetzorg. Ja. Hoe is het, om, het om, om met deze mensen te werken? Nou ja, daar heb ik natuurlijk zelf voor gekozen. Dus ik vind dat hartstikke mooi. En uh, wat ik het allermooiste hier vind... is dat uh, het voor de medewerkers gewoon echt werk is. En ze zien van ik maak vandaag een koekje en die zien ze morgen ver verkocht worden. En, of ik maak vanochtend een gebakje en vanmiddag is dat winkel uit. En dat is natuurlijk fantastisch. Dus uh, is echt werk wat voldoening geeft. En Marco? Ja. Ik hoor dat het keihard werk is. Ja, dat is ook. Met bloed, zweet en tranen. Ja, ik, ik zie het op je voorhoofd. <lacht> Dank je. Het zweet dan, hè? niet de tranen. Ja. En Krol, fractievoorzitter 50PLUS Partij. De taarten van Marco wel eens geproefd? Ja, en ik moet je zeggen... Uh, niet alleen de ingrediënten zijn goed, maar ook de liefde die erin gestopt is, is geweldig. En daardoor smaken ze nog veel beter. Ja, en hoe mooi is het door een goed doel te steunen door gewoon iets te kopen? Ja, ik vind ja. het echt uh, een zeer lovenswaardig initiatief en ik zal het ook altijd blijven steunen. We gaan naar WNL's Wieger Hemmer, want ook hij is op locatie. Wieger, waar ben jij vandaag? Casper, goedenavond. Vanuit de Beethoven waar ik vandaag iets heb gezien. Ik zag een trekker rijden. Ik zag die trekker vervolgens het gras maaien. Ik zag hem bestrijdingsmiddelen over de boomgade sproeien. Wat ik alleen niet zag, was een chauffeur. Welkom in de wonderwereld van de science fiction. Nee. Mooi hè. We zien de trekker rijden, er zit niemand op. Ja, en hij maait nog gras ook, ziet. Hij doet alles tegelijk. Dat is toch geweldig? Hein Buisman, eigenaar van een bedrijf dat dit ontwikkeld heeft. We zien het eigenlijk een surrealistisch gezicht dat we hier zien. Het is uh, heel raar om een uh, zo'n grote sterk terecht te zien rijden. En dan doet dat niemand op. En je vraagt je eigenlijk af van hoe kan het. Kan die ook de grote weg op? Theoretisch wel, maar het mag niet. Buiten ja. nou, gewoon. Hij stopt ook nu. Het oh. is plug and play. Je gaat erop zitten, je doet het en Hij uh, ja. doet het na en hij stopt waar jij wilt. Dit is het eerste project waar in Nederland zo gaan lopen. We zijn er... Uh heel positief overgestemd, omdat het manuren bespaart. En die kunnen we inzetten op andere terreinen. Johan de Ruiter, u bent fruitdeler hier de Betuwe. Ja, u, ja. u ziet er nuchter uit, maar even voor de duidelijkheid. We kijken hier naar een wereldprimeur. Ja, dat klopt. Dus dat is wel leuk om daar aan mee te werken, ja. U wordt al gebeld. Ja. Zoals CNN zijn. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Het is gewoon belangstellende fruitdeler waar wij normaal ook zaken mee doen. Ja. Want zaken doen, ja, dat ja. gaat nou een stuk makkelijker met die dingen. Ja. Deze combinatie kunnen we zo inzetten in onze bomengaard... dat uh, als we één keer voorgereden hebben... kan die in lengte de dagen kan die hetzelfde verschil op dezelfde manier spuiten. Dat is gewoon uniek. Marcel Wenneker, u bent van de Wageningen Universiteit and Research Center. Deze robot hier, nou ja, daar hebt u jaren aan gewerkt. Hoe lang precies? Uh, het is een traject, daar zijn we ongeveer vier jaar geleden mee begonnen. Dit systeem is een automatische trekker. Daar heb je geen chauffeur voor nodig. Alle handelingen worden één keer voorgedaan en vervolgens kan die het zelf. Er zit dus een geheugenchip in? Er zit een geheugenchip in, ja. Het werkt op uh, gps. En wij denken, uh, omdat de fruitteelt in de komende jaren toch een, een veranderslag uh, zal krijgen... De kleinere bedrijven zullen het hoofd niet boven water kunnen houden. En we gaan naar bedrijven van tenminste 50 hectare. En die hebben dan al snel twee mensen personeel nodig om het spuitwerk uit te voeren. En dat kan nu bespaard worden. Als ik u zeg dat in Oost-Duitsland bedrijven zijn van 1500 hectare. Dan heb je een schaalgrootte die zo'n machine veel sneller terugverdient. Hein Buisman, u bent ondernemer met contacten waar de, de wereld. Hebben ze al gebeld? Dus ze hebben, ze hebben dat al bekeken, ze staan op de stoep. Ja? ja. Met dit systeem besparen we tussen de 50 en de 55 procent aan bestrijdingsmiddelen. En we besparen op jaarbasis 20 tot 25 procent aan manuren. Uw daar, die ik daar zie. Over vijf jaar, ja, dat gaat dus niet meer plukken. Dat doet dat een andere robot. We zullen het zien, maar die ontwikkeling gaat wel door, ja. We hadden drie jaar geleden niet kunnen bedenken dat we met een iPhone. De trekker in de boomerij zouden we kunnen volgen terwijl we zelf op een andere plaats in Nederland zijn. Terug eh, bij landgoed Wassen vlak naast het centrum van Eindhoven, bij Henk Krol. Mooi hè, de toekomst. Ik vind het geweldig. En ik vind dat soort technische, hoogwaardige snufjes geweldig. Ja, en dat heb je hier ook in Eindhoven natuurlijk hè, met de campus. Nou, dat is iets waarvan ik denk dat we in heel Nederland wat kunnen leren. Een paar jaar geleden lag Eindhoven op zijn gat, ja. DAF ging... Eh... Sluiten. Philips, Philips ging, ging verhuizen. Campina ging inperken. En wat deed deze stad? Ze gingen niet bij de pakken neerzitten. maar ze gingen investeren in datgene waar ze nu goed in zijn. Ze zijn niet voor niets nu de slimste regio ter wereld. En dan denk ik, laten we met z'n allen leren. van datgene wat hier in Eindhoven gebeurd is. want dat zou goed zijn voor Nederland. Bijna aan het einde van deze zomeravondspits van WNL. Morgen zijn we bij het nieuwe instituut. Dat is de naam voor ja, zeg maar het uh, Oude Architectuurinstituut in Rotterdam. Welke vragen kunnen wij aan hun stellen? Namens Henkrol? Nou ja, vanuit. Uh, de designstad van Nederland, zou ik willen zeggen... zit het wel voldoende tussen de oren van architecten en designers... om leeftijdsbestendig te ontwerpen. Leeftijdsbestendig, dat is zonder drempels dus, denk ik. Bijvoorbeeld, maar heel veel producten zijn niet geschikt voor ouderen. Als je kijkt, uh, het gaatje in de spuitbus die je s ochtends voor de spiegel gebruikt... die kun je niet eens zien als je geen bril op hebt. Daar zouden designers veel meer rekening mee moeten houden. Dank je wel. Morgen zijn we dus weer terug, straks op deze zender Kunststof... met Frans Bromet. Omroep VNL. Wij blijven gewoon. Dan kom je tot. Twee dingen. True pengens. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. De Nederlandse missie in Kunduz in Afghanistan zit erop. De laatste militairen trekken zich nu terug. In twee dingen een gesprek met oud-minister van Defensie, Eimert van Middelkoop die deels aan de wieg stond van deze missie. Wij hebben ongelooflijk veel gevraagd van de Nederlandse krijgsmacht. Die heeft dat aangekund. Er is ook heel veel voor betaald. We hebben daardoor een reputatie opgebouwd... die ook op andere gebieden het winst oplevert. Eimert van Middelkoop over de kracht van de Nederlandse krijgsmacht... en over de emotionele kant die daarbij hoort. Twee dingen. Zometeen, tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. van Stefania staat werkelijk dag en nacht voor hem klaar. Sinds zij er is, komt hij vaker buiten. Ze houdt met alles en iedereen rekening en cijfert zichzelf eigenlijk helemaal weg. Nooit meer tegen zijn, altijd vrolijk. Ik vind het echt heel bijzonder. De hele buurt trouwens. Ja, dat ze af en toe in de goot zitten poepen. Ja, dat kan ook gebeuren. Steun KNGF geleide honden met 3 euro. SMS pub naar 4333.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 Vanavond weer bureausport. Waarin wordt uitgezocht of oud-feinlandspits Michael Biko echt de eerste was... die zijn shirt uittrok na een doelpunt. Hebben we iedere dag een column van Joep van het Dek... en beoefenen we samen een sport. Ditmaal BMX. Centraal in deze reeks de Quiz met vanavond de strijd tussen de zwemmers en de zeilers. Bureausport. Vanavond bij de Vara. Half acht, Nederland 3. Wij hebben geen kosten en huur van een winkelpand. Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl Dit is Radio 1.